...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dik de met het NOS journaal. In de Noorse hoofdstad Oslo heeft president Obama... ...de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. In zijn dankwoord ging Obama in op de kritiek dat hij de Nobelprijs al kreeg... ...toen hij nog maar negen maanden in functie was... Hij erkende dat hij zich nog niet kan meten met Nobelprijswinnaars als Nelson Mandela en Martin Luther King. Obama's toespraak ging voornamelijk over zijn buitenlands beleid. De president wees er in het begin van zijn toespraak op dat hij de vredesprijs krijgt... op het moment dat hij in twee oorlogen verwikkeld zit. Hij hield zijn gehoor voor dat sommige oorlogen noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn. Ook benadrukte hij het belang dat een supermacht als Amerika zich houdt... aan de eigen hoge morele regels en aan de mensenrechten kerstverlichting is dit jaar veiliger geworden. Uit laboratoriumonderzoek van de Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat 15% van de onderzochte producten een ernstige tekortkoming had. Vorig jaar was dat nog ruim 40%. De VWA spreekt van een ernstige tekortkoming als er bijvoorbeeld een fout zit in de bedrading. Daardoor kunnen mensen een stroomstoot krijgen of kan er door oververhitting brand ontstaan. Volgens de VWA is de kerstverlichting veiliger geworden vanwege de strengere controles... Ook heeft de Europese Unie druk uitgevoerd op China, waar veel kerstverlichting vandaan komt. Chinese producten zijn nu beter op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften. In Eerbeek zijn duizenden ecstasypillen gestolen, waarvan er 40 dodelijk kunnen zijn als ze worden ingenomen. De pillen zijn gestolen bij een man van 46 die 2600 ecstasypillen had verzameld in mappen voor munten... Op de gevaarlijke pillen, die rood en wit zijn, zit geen logo, zoals op andere ecstasy pillen De straatwaarde van de verzameling pillen, waar we aan zo'n 20 jaar was gewerkt, ligt tussen de 10.000 en 12.000 euro. Het weer bewolkt vooral in het noorden en oosten valt af en toe wat regen. Temperatuur rond 10 graden. Morgen en in het weekend is het bewolkt, met soms een spatje regen. Temperatuur daalt dan tot rond 4 graden op zondag. Dit was het.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 Dit huis een schip en we staan samen op de brug. Ik hou van haar, ik haat ze, haat ook veel van mij. Maar kijk dit net een beetje leuk uit over zee en wat je, zie je de haven weer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze en ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar.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 Ga nu naar winterse 50.nl Breng je stem uit en maak kans op een Wintersprijzenpakket. prijzenpakket. De 50 beste kerst- en winterritse tijden. Op meer dan 100 radiostations in Nederland en België. Luister rond kerst. As cold as naar de Winterse 50. so fast I really thought pain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 Oog mag zijn, mijn ogen blijven altijd blij. En zo.